Buur geweest op vrijdagmiddag. En daar gaan we met Mixmarathon Request. Alles wat jij wil horen. Vandaag door Ilene Tielen in de Mix geworpen hier. Wat wil je horen? Geven we door via een berichtje in de Slam App. Ik heb Johan aan de telefoon. Johan, kom je van boven of onder de rivieren? Boven de rivieren, heel klinkt. Oké, okay, jij gaat niet afdalen naar een, uh, naar een gezellige stad... Uh... Dit weekend? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Zeker niet, heel kus. Ik wil ja. ook andere dingen doen. Je hebt geen carnavalsvierder. Uh, wat ga je wel doen uh, dit weekend? Ja, een beetje met uh, kinderen, kleinkinderen. En voor de rest uh, ben ik wel wat leuke dingen doen gewoon. En een uh, ja, lange neus trekken naar iedereen. Uh, <laughs> heel goed, heel goed. Je hebt er zin in uh, zo te horen. En dat zag ik ook al in de slam-map, want uh, je vraagt een fantastische track aan. Ja. Welkom wil je horen, uh, joh? Ja. ja, King B, back by dope the Tijdje niet meer gehoord. Veel te lang eigenlijk niet en leuk om weer eens te horen. Dankjewel voor het aanvragen. Ja, is goed man. Jeugd sentiment. Doe je het beste. Fijne weekend. hoi. Yo, hoi. Hey. I'm out of my mind I think I'm going insane bang bang bang No va no ma no no va no ma no no va no no na di test de occhi Weet je het nog, de zomer van 2004? Drie Roemenen op een vliegtuig. De drie Roemenen van Ozone Dragosta Dintij, aangevraagd door Sanne in de Slammap. Dank je wel voor het aanvragen en ik zeg goedemiddag tegen Max. Goedemiddag. Goedemiddag, Max, druk bezig met de dakkapellen vandaag. Ja. En ik begreep dus al, die worden niet op een dak gebouwd maar gewoon lekker in de fabriek. Ja. Ik geef jullie groot gelijk, met zo'n regenachtige week, dan wil je niet op een dak staan, maar dat gewoon lekker droog, nee, liefde, liefde. droog maken. Wat voor dakkapel ja. ben je vandaag aan het bouwen? Uh, ja, voor, ja, gewoon een normale dakkapel. Een normale dakkapel, voor één, één slaapkamer of zo, of twee? Ja, slaapkamer. Lekker man, belangrijk werk. Jij zorgt dat ja. de huizen die al zo schaars zijn, wat groter worden. En je vraagt ja. de fantastische track aan. Ja. En welke wil je horen? Uh, hoe is het nummer? Dat weer, uh... Bel, -Bursi, Bel Bursi heb je aangevraagd, van Jengi. Oh, dat nummer, ja. Ja, ja oh, oh, oh die. Oh, die ja. Ik verras je met deze track. Je hebt hem zelf aangevraagd, hè? Ja. <laughs> Max, geniet ervan. Je hoort top... hem lekker mee te zingen. Ja, je hebt gelijk, gelijk. Uh, Je gaat hem nu horen op Slam. Dankjewel. Fijn weekend alvast. Dankjewel. It is a and I'm and I'm not deep. It is a The champion sound. Believe, believe me. It is a whip in the night to the east. It is a whip in the morning, night to the east. It is a world my the sound. Believe, Oh, oh, oh, oh, okay. Okay. Miss Marathon Request. Alles wat jij wil horen kun je doorgeven via een berichtje in de Slam App. En ik zeg goedemiddag tegen Bob. Hey, uh, ook goedemiddag. Jij bent uh, schilder van beroep. Ja, zeker. En uh, wat wordt er vandaag geschilderd? Een ja, plafondetje man. Een plafonnetje. En uh, noem, je ja. dat, noem je dat ook sausen? Want ik, ik had het laatst op de radio over dat ik mijn huis aan het was. Toen kreeg ik een appje van, nee, je moet het sausen noemen. Ja joh, weet je, sausen, het maakt allemaal niet uit, gebruik gewoon de term schilderen zit je altijd goed. Oké, okay, en, en verven dan? Mag verven ook? De amateur verven, de schilder schilderen. Oké, okay, okay. <laughs> goed om te weten. En hey, je doet het plafond vandaag, dat is toch super, super zwaar? Ja, als je, de, als je de pomp gebruikt niet, weet je, een plafonnetje spuiten. Met, uh, ja, dat is veel makkelijker dan een plafonnetje sausen. Met een pomp, zei je? Een soort spuit ja. dat? Ja, ja, dat... ja, een verftomp, weet je. Dus gewoon, uh, ja, gewoon lekker uh, pistooltje spuiten. Hupke, heb jij een heel slag bafond. Oh, wat goed, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik ben er thuis de hele tijd aan het uitstellen. Want ik krijg al een uh, moe arm als ik erover nadenk, weet je wel. <laughs> maar het kan ook gewoon gespoten worden. Tuurlijk, man. nee je je schilderbellen, komt het helemaal goed in. Hey, goed om te weten. Je vraagt ook nog eens een fantastische track aan Bob. Welke wil je horen? Ja, van Marlon Hofstad, It's That Time in a Fisher Remake. Ja, ja, gemaakt voor het weekend natuurlijk. We gaan hem uh, met alle plezier voor je draaien. Dankjewel, je ook man. Fijn weekend Bob, later Ja yeah, yeah, yeah, Bob, ja Bob, ja ja. It's like a pain You think you can You're never trust another You're Cause never they're all just a We yeah. have to live in this world together yeah. It's open up our hearts heart. Love can yes, finally lof, tu culo, lof, lof, tu culo lof, lof, tu culo, lof, lof, tu culo, lof, lof, tu je lof, lof, tu je lof, lof, tu culo lof, lof, culo je lof, lof, tu je loco, lof, lof, lof, Tú culo, no, no, loco, loco, no, no, no, culo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, culo, no, no, no, no, no, culo, no, no, no, Mix marathon krijg je zin in feestjes, zin in festivals. En 21 maart ga jij misschien wel naar het eerste festival van dit seizoen. Ook uh, dit jaar is slimmer jouw festivaldealer. En op 21 maart is Winter Garden Festival. Onder andere Benny Rodriguez en Joris Voornaar op de line-up. En luister uh, morgen vanaf 8 uur naar de Boom Room. Voor 4 uur lang house en techno. En kans op tickets voor Winter Garden Festival. Je krijgt als je wint, ook nog een voorraadje munten en een hotelovernachting. Dus uh, check morgen vanaf 8 uur de Boom Room voor kans op tickets voor Winter Garden Festival. Dit is de SlyMix Marathon met uh, X Marathon Request. Aangevraagd door Ron, een Waanzinnige Track, Praida en Alain. Where only fools go, I shook the angel in your Now I'm rising from the ground, rising up to your Feel with all the strength I found. There's nothing I can do. X Marathon Request met Elaine Tielen vandaag in de boot. Hilke hier achter de microfoon en Hanold aan de telefoon. Hanold, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag Hilke. Goeiedag. Hey, ik denk als het gaat om de weekendplannen, dan win jij. Zeker. Die zijn al heel erg uh, bekend. Ja. Die, uh... Waar ga je naartoe, Hanold, uh, vanaf dit weekend? Ik ga, ik ga vannacht naar uh, te Klem. Wat heerlijk, zeg. Ja, en, uh, echt uh, gigantisch. Ga je op de skis uh, staan of op een uh, snowboard? Nee, ik heb een hekel aan snowboarders. Ik ga op ski staan. Ik hoorde laatst iemand zeggen, snowboarders zijn de fatbikes van de, van de piste. Ja, dat ben ik met ze eens. Daar staat nee, jij jouw oero, maar uh, <laughs> ik, ga er niet meer, ik ga er niet meer op mijn leeftijd aan beginnen. Nee, en jij komt ook een beetje voor de appel ski hoor ik al, hè? Ook, ook ja. lijkt al, uh, al heb wel mijn dochter bij me, dus ik wil wel iets uitkijken. En uh, Metal Tio staat daar, uh, hoorde ik. Ja, in lekker. de Wallerhalm. Oké, okay, nou dan dus, wordt het een uh, fantastische week. En ja, uh, je, bent nog zeker, niet, super. je bent nog niet toe aan de Apple Ski-muziek, want uh, je vraagt de track van Diplo aan. Yep. Ja, die klinkt on... wel uh, lekker. Ja, on my mind, we gaan er voor je draaien. Ja, nou, top man. Fijne skivakantie aan ons, maak er ja, een mooie week van. Later. yo. Diplo! On my mind is Slam X Marathon Request... ...gedraaid door Elaine Tiele in Slime mix Marathon Request. En je wordt morgen natuurlijk gewoon weer hè, met een nieuwe house in de pauze. Het is bijna 1 uur op vrijdagmiddag. En tijd voor de bekendmaking van de belangrijkste track van deze week. En succes in de dancing leek vroeger bijna een uh, rekenzom. Eerst jarenlang bouwen aan je fanbase, dan op elk festival draaien... ...en dan hopen op die ene doorbraak. En de man die deze week de Grand Slam pakt heeft dat stappenplan compleet overgeslagen... Komt uit Noorwegen, is nog maar een jaartje bezig en gaat als een raket. Zijn doorbraak-hit single Make Me Feel gooide, groeide uit tot een grote streaming-hit. Volgende maand staat hij dan ook al in een uitverkochte melkweg en eind november volgde zijn nieuwe track vorig jaar. Die blijft uh, stevig doorgroeien en met die track pakt hij deze week de Grand Slam. Maak kennis met Oscar met K. Hij pakt deze week de Grand Slam met zijn nieuwe track. Dit is I Think a-